Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zegt een Oekraïns oorlogsschip te hebben geraakt. De havenstad Odessa werd gisteren aangevallen door raketten. Rusland geeft toe die te hebben afgevuurd. Nog geen dag na het sluiten van een graandeal tussen Oekraïne en Rusland. De aanval van de Russen is een strategische zet, zegt deze Ruslandkenner. Rusland en Oekraïne zijn beide hele belangrijke graanexporteurs. Het Oekraïnse graan is een keiharde concurrent voor het Russische graan. En Ik sluit niet uit dat een van de bijgedachten hier geweest is. We gaan die Oekraïnse graanexport wel een beetje bemoeilijken door de haven van Odessa aan te pakken. President Zelensky van Oekraïne vraagt andere landen om meer wapens. In Oude Landen, in Zeeland, is een jongen van 18 om het leven gekomen bij een autoongeluk. ongeluk Hij knalde vanochtend waarschijnlijk tegen een boom. Voor zover bekend zat hij alleen in de auto. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Tilburg is vannacht een feest bij een partycentrum helemaal uit de hand gelopen. Zo'n 100 mensen probeerden zonder kaartje binnen te komen bij een optreden van een populaire Eritreese zanger. Om de boel onder controle te krijgen werd de politie ingeschakeld. Maar toen zij aankwamen sloeg de sfeer om. Er ontstonden vechtpartijen en de politie werd bekogeld met stenen. Er is nog niemand opgepakt. En de oranje vrouwen zijn uitgeschakeld op het EK voetbal. Gisteren verloren ze van Frankrijk met 1-0. Dat punt werd gescoord via een panel in de verlenging. Speelster Dominique Jansen voelt zich leeg. Ik ben natuurlijk super teleurgesteld. Verdrietig. Ja, het heeft wel even tijd nodig om een plekje te geven. En ook keepster Daphne van Domselaar baalt. Ja, onbeschrijfelijk denk ik. Ja, het ging zo snel en het ging ook zo goed. En het is zo jammer dat het dan nu ten einde is. Uh, ja, zonde. Frankrijk speelt woensdag de halve finale tegen Duitsland en de andere halve finale gaat tussen Engeland en Zweden. En dan nog het weer, een mooie en warme dag. Alleen in het noorden wat bewolking langs de kust. Vanuit het zuiden warme lucht het land in. Daar wordt het tropisch 32 graden. In de rest van het land tussen de 26 en 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 ...zal haar je niets doen. Cause your mommy and daddy... ...staan erbij. Want je mommy en papi staan erbij.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 de het nummer Summer Sketch Singers Unlimited heeft opgericht en daar grote successen mee beleefde. Uh, terug naar Nederland, uh, Joke Bruis, Joker die begeleid wordt op dit nummer door Louis van Dijk, piano... Sjoerd Dijkhuizen op de North Sax, Martien Oster, gitaar... Edwin Corzilius, bas, Frits Landersbergen, vibrafoon en drums... en Jeroen de Rijk, percussie.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 Mama To the sky your wings and you'll take to the sky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 En het is ooit uitgegeven op een klein plaatje, een EP't. Uh, alleen voor gebruik van vrienden en bekenden. Maar dit nummer is toch terecht gekomen op een verzamelnummer, een verzamelcd genaamd 35 jaar Muziek Mosaïek. En daar horen we dus uh, de vrouw van Willem, Meridaars. Begeleid door Toet Stielemans En Ruud Jacobs. We gaan luisteren. Now, the things we did last summer. The boat rides we would take The moon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 that you were strong The things we did last summer I'll remember all oh, winter long The early morning hike The ranted and the pike The lunch at the